Jan van de Putten met het NOS Journaal. In Twente zijn honderden wietplantages... die samen een jaaromzet hebben van ruim 450 miljoen euro. Dat schrijft de regionale krant Tubantia na eigen onderzoek. Vorig jaar werden in Twente 237 wietplantages opgerold. Een tiende van het werkelijke aantal schat de politie. Volgens Tubantia wordt zeker 80 van de wiet... niet in Nederlandse koffieshops verkocht, maar gaat het naar het buitenland. In een huis in Haren ten zuiden van Groningen zijn twee doden gevonden, een vrouw en een kind. De politie kreeg een melding van een ernstig incident en vond de twee doden. Een man die in het huis was, is aangehouden en vastgezet in het politiebureau. Wat er precies is gebeurd en wie er in het huis woonde is nog niet bekend. De politie doet in Haren sporenonderzoek. De strijd om de Syrische stad Raqqa lijkt beslecht. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn tientallen bussen de stad binnengereden om de resterende IS-strijders en hun gezinnen op te halen. Volgens Arabische en Koerdische milities hebben zeker 100 IS-strijders zich de afgelopen 24 uur overgegeven. IS nam Raqqa in 2014 in en riep het uit tot hoofdstad van het kalifaat. In juni begonnen Syrische milities met Amerikaanse steun de aanval op IS. De milities verwachten dat de stad de komende dagen valt. De verdachte in de zaak Anne Faber is in beeld gekomen door DNA op de jas van Faber. Dat meldt de Telegraaf. Op de jas zat DNA van Michael P. Dat had hij bij een eerdere veroordeling moeten afstaan. De jas lag in het bos bij Huis ter Heide. Het lichaam van Anne Faber werd donderdag gevonden in Zeewolde. Het Nederlands Forensisch Instituut besteedt een deel van zijn secties uit naar België vanwege personeelstekort. Maandelijks gaan vijf tot tien stoffelijke resten naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor onderzoek. Dat meldt het radio-onderzoeksprogramma Argos. Het weer in de zuidelijke helft van het land zonnig en voor 20 of 21 graden. Langs de westkust en in het noorden blijft het lang bewolkt. Daar wordt het 16 of 17 graden. Dit, was verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Hello darkness my old friend.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 The streams I walked over Now the streets of Copperstone Near the hill of line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 That I do not know Silence like the cancer roll We zijn weer terug uh, naar het journaal en uh, het nieuws. Of dat is hetzelfde trouwens, een muziekje bedoelde ik. Maar wel boodschappen. Maar wel boodschappen <tie> inderdaad. Bij ons uh, zit uh, Dave. Goedemorgen. Oh, uh, Dave Vlug. Um, 25 jaar Vlug Fashion. We dat hebben dat al even met elkaar gesproken. Uh, het was... Uh, uh, Afgelopen weekend, 25 jaar geleden. Ja, klopt. En uh, jij had een berichtje op Facebook gezet en dat ontplofte ongeveer uh, ja, klopt. met reacties. Dus, uh, we, ja, we wilden het klein houden. <laughs> dat is niet helemaal goed. Dat gelukt. heb je dus uh, niet in de hand, nee. hè? Nee, het was uh, ik uh, ik had een berichtje gemaakt, uh, uh, eigenlijk een advertentie voor in uh, in de zandvoortse Courant. En nou, die advertentie die had ik op Facebook geplaatst. Uh, dat was op, op donderdag. Tegelijkertijd dat de krant uitkwam. Um, nou, op Facebook ontplofte dat. Uh, uh, ik geloof dat die 18.000 keer uh, gezien is. Uh, 160 reacties. Mensen die ons feliciteerden. Uh, uh, uh, uh, uh, geluk wensten voor de komende 25 jaar. En we wisten niet wat ons. Ik was de hele dag door bezig met iedereen beantwoorden. En, en daarop te reageren. Ik had een smile van oor tot oor. Mijn vader, uh, vader zijn was nog groter. Maar je zegt 18.000. Dat betekent dus, want zoveel inwoners hebben we niet in Zandvoort... dat klopt. jullie dus echt buiten Zandvoort ja. erg bekend zijn. Hè? Ja, dus klopt. jullie hebben ook vaste uh, klanten Heel buiten veel. Zandvoort. Ja, we hebben uh, jarenlang uh, um, ja, goed, uh, eigenlijk, uh, een, een soort beleid gehad... dat een, uh, een toerist krijgt dezelfde uh, privileges als, uh, uh, als de Zandvoorter. Dezelfde service um, en uh, ja, goed, daar komen de mensen op terug. Mensen zitten vaak meerdere keren per jaar uh, in Zandvoort. Vooral Duitsers die komen bij wijze van spreken twee, drie keer per jaar. Het is voor hen maar drie, vier uurtjes rijden. Uh, en die vinden het uh, geweldig als ze behandeld worden uh, uh, als onze, al, al onze vaste klanten. Yeah. En uh, ja, dat bleek nu dus ook op Facebook dat dat gedeeld werd. En uh, dat we eigenlijk al die reacties kregen. Uh, ook van, uh, van toeristen en van buiten Zandvoort. En toen kwam het weekend. <lacht> Paf. Ja, boem. En <laughs> toen dachten we, nou ja goed, het feest is al geweest. We hebben al die reacties gehad en uh, we vonden het geweldig. We hadden een hapje en een drankje zaterdag klaarstaan voor de klanten die zouden, zouden langskomen. En uh, nee, we waren uh, uh, we hadden een actie bedacht van iedere klant op zaterdag die krijgt een cadeaubond te waarde van 25 euro. Symbolisch. Zo. Uh, ik had er een paar vooruit geschreven. 15 wel te verstaan. Ik denk, mocht het nou druk worden. Ja, dan heb ik er nog wat. <laughs> mocht het wat druk worden, dan kunnen we er. Uh, uh, dan kunnen we er vast een aantal weggeven. En het ontplofte letterlijk. Om negen uur kwamen de eerste mensen met bloemen. Uh, met, uh, uh, uh, uh, we kregen een bierpakket vanaf de Veluwe. Mensen die daar vandaan kwamen. Uh, kwamen mensen uit Lelystad. Kwamen er vandaan. Die hadden het gezien op Facebook. En die kwamen met hun uh, fles wijn aan. Nou, op een gegeven moment. Om een, uh, want ik ben heel goed om een lang verhaal nog langer te maken. <laughs> nou, we, we gaan hier tijd. Ga we hadden het twee we ingepland. Ja. Uh, op een gegeven moment ontplofte het uh, uh, in de winkel. En uh, um, ja, de aandelen in de bloemen schoten omhoog. En het stond helemaal <laughs> vol. Uh, we hadden vaas en emmers uh, tekort. Uh, geweldig het, het was geweldig. Het, het hield niet op. Uh, om half zeven s'avonds, uh, toen waren we pas klaar. Toen gingen de laatste mensen de deur uit. En uh, uh, ja, u raadt het al. We waren door de cadeaubonnen uh, ruimschoot uh, heen. Uh, toen dachten we, nou ja, goed, oké. Okay, Dat was zaterdag. Nu zijn de meeste mensen dan toch wel... Uh, toch wel geweest? geweest. En zondag die uh, overtrof dat uh, dubbel en dwars. Toen maar die komen allemaal meer... terug, die mensen. Wanneer hebben een cadeaubon gekregen? Nou ja, dat, dat, ja dat, dat, is, uh, <laughs> dat is ook inderdaad waar. En dat is van harte. Want uh, ja, dat, dat zei ik eigenlijk al net ook. Um, dankzij je klanten besta je 25 jaar. Dus we wilden gewoon iets terug doen. Um, uh, uh, eh, als bedankje dat we dat gehaald hebben. En uh, ja, nou ja, dat is gelukt. is binnengekomen. 25 jaar. Ja. Mag ik vragen hoe oud je bent? Uh, ik ben 25 35. Dus vanaf je tiende jaar was je erbij betrokken. Hè? Ja, We hebben er al even ja, over ja, gehad. Ja, ja, hoe, ja, ja. hoe ging dat ja. vroeger? Ja, ja, dat was beulen. Ik, uh, <laughs> ik ging met mijn vader. Mijn vader stond toen de tijd nog uh, op de markt. Uh, hij combineerde dat met, uh, met de winkel in de Haltestraat. We zaten naast de, uh, de Meerpaal. Um, dus mijn moeder stond dan in de zaak. Mijn vader, op de dagen dat de markt was, stond hij, stond hij op de markt. En uh, ja, dan ging ik als klein jongetje ging ik, uh, ging ik mee. En jij moest achter het muurtje, hè? Uh, achter het muurtje staan. En dan, uh, hij bond mij uh, aan mijn riem uh, de tasjes om. En dan, uh, hoe heet het? Uh, dat was mijn taak. Tassen aangeven. <tas> ja, nou ja, de, de, op jonge leeftijd. Ik uh, voelde me zeer verantwoordelijk. Ja, ja, ja. Een <tas> en zo voel je dat ook als je tien bent? Ja. Uh, Na de markt en de Haldenstraat. Hoe lang zijn jullie in de Haldenstraat gebleven, eigenlijk? Uh, wij hebben... Uh, moet uh, niet helemaal erop vastpinnen. klopt. ik geloof uh, moet niet helemaal op vastpinnen. maar ik had nee, nee. tien jaar uh, uh, uh, naast de meerpaal gezeten. toen zijn we verhuisd naar de Jupiter Plaza. Uh, toen hebben we daar uh, vijf of zes jaar hebben we daar de wat kleinere winkel gehad. Uh, toen bleek wel serieus dat uh, het tasjesgeven van mij uh, uh, wat serieuzer werd. en toen uh, uh, dat ik in de zaak zou komen. Uh, toen is mijn vader besloten om het tweede deel erbij te, te nemen. En, en uh, ja, dat is inmiddels nu twaalf en half jaar geleden. Dus, ja, als je... zo, hard, zo hard gaat dat? Zo hard gaat dat. Die, uh, ja, ja, klopt. Maar het lijkt natuurlijk wel dat uh, als je zoveel reacties krijgt uit de regio, sterker nog ook uit het buitenland, dat uh, jullie winkel een zeer goed bestaanzicht heeft. Ja. Uh, klopt. Uh, en ja, we hebben een lange termijn visie gehad. En uh, we wilden niet um, uh, heel kort, uh, zoals ja, toch wel veel uh, winkeliers in Zandvoort snel. Uh, denken: snel uh, geld verdienen, vlug geld verdienen. <laughs> dat werkt niet. Uh, uh, dat is een oorspeling. Nee, ja, goed inderdaad. Maar dat, dat werkt gewoon niet in Zandvoort. Uh, mensen lopen vaak uh, als ze een winkel willen beginnen, lopen ze een rondje door de Kerkstraat en langs het strand. Ze zien massa's met mensen lopen die denken van had ik idee, we gaan een winkel in Zandvoort beginnen. Onmogelijk. Uh, je moet je insteek moet meteen heel anders zijn. Je moet denken van we gaan het uitsmeren. We gaan een zaak neerzetten. Um, nou, daar hebben wij dan 25 jaar lang de tijd voor genomen. Misschien was de aanloop iets te uh, lang. Maar in ieder geval. Uh, het staat als een huis nu. En je hebt zoveel vaste klanten. En daar zijn we ongelooflijk dankbaar voor. Dus uh, het blijkt gewoon dat een langetermijnvisie uh, in Zandvoort dat dat werkt. Ja want herenmode is natuurlijk. Uh, er is natuurlijk heel veel uh, verkoop op internet. Ja, dus uh, dat is natuurlijk een enorme concurrent uh, voor jullie. Maar ik ben, ik ben even naar binnen gelopen. Ja, het is natuurlijk niet mijn normale winkel om Snap. naar binnen te gaan. Want uh, ja, alhoewel. Ja. ja, nee, sowieso. Oh, uh, maar uh, maar de, ik, voor mij zijn herenpantalon uh, of broeken, spijkerbroeken met name, zijn. Uh, Beter omdat mijn figuur in damesbroeken niet altijd even goed uitkomt. Dus ik begrijp wel dat er ook dames komen om een ja. jeans te kopen bij jullie. Nou, we hebben een heel groot deel dames als klant die voor hun man komen kopen. Uh, een zeg, man vindt het... het uh... ja. Ja. <lacht> nee, dat... Uh... iedereen die komt voor mijn vrienden spijker bedoel kopen. Uh, ja. Nee hoor, het, het, het kom gewoon <lacht> pas hoor. Ik Zeg gewoon dat hij voor mij is. Ja, Maakt duw. me niks uit. Ge geweldig. Nee, mannen haten winkelen over het algemeen. Dus wat voor bij ons heel belangrijk is, is als een man uiteindelijk het hokje ingaat. Uh, dat, uh, met, dat meteen uh, de juiste maat... gepakt wordt. Uh, ik hanteer altijd... als ik bij een man drie keer de verkeerde broek geef... Uh, dan zie ik hem nooit meer terug. En terecht. <laughs> dus we moeten... Uh, een, in één keer de juiste maat inschatten. Um, uh, en dat het voor die man... zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt. Um, ja, en het gebeurt nog steeds heel ouderwets... dat de dames eerst komen kijken... Uh, of het wel veilig is, is om, voor die man... om, of, uh, om die winkel uh, in te komen. Uh, nou, vaak is dat gevoel... is goed... Uh, uh, het gebeurt ook nog wel regelmatig dat we bijvoorbeeld wat, wat kleding mee naar huis geven. Dat die man het op zijn gemak thuis kan, kan proberen. Dat moet kunnen op een dorp. Uh, en dat wordt ook heel erg gewaardeerd. En op een gegeven moment als dat twee, drie keer gebeurd is. Dan denkt die man uh, uh, bij zichzelf van. Uh, wie zijn die idioten die dat zomaar mee naar huis toe geven. Daar wil ik toch gaan wel we eens gaan, gaan kijken. kijken. Ja, gaan en dan komen ze de een ja. polshoogte nemen. En uh, ja, dan blijkt toch wel dat het meevalt, dat winkelen. En um, dan staan ze binnen tien minuten weer buiten. En uh, als het goed is helemaal tevreden. Ja. <laughs> nou ja, blijkbaar wel. Want uh, anders hou je het niet zo lang vol, inderdaad. Klopt. Die... Um, wat je net aanhaalt, dat vind ik heel belangrijk. Omdat je in Zandvoort uh, een aantal mensen hebt die wel even een winkeltje uh, hebben. Dus zie je dat om je heen? Ja, helaas, uh, helaas wel. Um, maar goed, dat zien de Zandvoorters inmiddels ook. En ik denk dat die, um, dat die schreeuwen om, uh, ja, om kwaliteit in het dorp. Uh, en het hoeft niet, kwaliteit hoeft niet duur te zijn. Um, het hoeft niet, niet de hoofdprijs uh, um, uh, te zijn. Maar um, gewoon een bepaalde kwaliteitsnorm. En dat geldt voor de, voor de horeca. Dat geldt voor de, uh, voor de kleding. Dat geldt gewoon voor, voor heel Zandvoort. Dat, dat de Zandvoorters schreeuwen om, uh, om kwaliteitszaken. Uh, dat klopt en service ja. uh, aandacht. Nou zijn er twee winkels zeg maar op de kop, hè? dat is dus uh, de Esprit winkel, uh, die heet niet zo, hè? hoe heet uh, confetti. het? Confetti. Uh, confetti ja. Sorry, ik moest even de naam, Confetti en jullie op de andere hoek. Nou dat zijn wel winkels die staan uh, als een huis, maar daaromheen is het, is het soms wel een beetje rommelig uh, qua stabiliteit. Nou de blokker uh, wel, alhoewel ik weet niet uh, hoe stabiel dat is, maar mm -hmm. dat is een ander verhaal. Uh, ja. uh, hoe, hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Ja. Nou ja goed, um, op de eerste plaats, kijk, Zandvoort is natuurlijk ook heel moeilijk om, uh, om, om te ondernemen. Bij, uh, bij ons in het, in het vak zeggen uh, onze leveranciers vaak en collega's van buiten Zandvoort, daar hebben we veel contact mee. Uh, als je het in Zandvoort kan, kan je het overal. Uh, omdat je bij Zandvoort, of uh, op, op Zandvoort, heb je gewoon veel te maken met weersomstandigheden. Uh, je hebt een relatief klein uh, aantal inwoners. Het is een dorp, het is geen stad. Uh, je hebt omliggende gemeentes, Haarlem heemsteden. Uh, dus daar moet je allemaal natuurlijk tegenop, uh, tegenop boksen. Uh, dus in Zandvoort is het best lastig om, uh, om te ondernemen. Um, dus ik denk dat dat het eerste struikelblok al is uh, voor, uh, voor de ondernemers die beginnen. Daarnaast komt uh, dat de huren vrij hoog zijn. Daar loop je tegen aan. Uh, huurprijzen hier uh, en die, die zijn toch wel buiten proportioneel, omdat het uh, um, ja, een dure grond is. Ik begrijp het allemaal, maar om te starten is dat gewoon heel lastig. Ja. Dus dat zijn... Uh, Buiten het feit dat uh, he, of een ondernemer geschikt is, ja of nee, zijn dat al de eerste struikelblokken waar je, uh, waar je tegenaan loopt. Um, wat het ondernemen in Zandvoort best lastig maakt. Ja. Yes. Er komt binnenkort een, een leegstandsonderzoek in, in de raad. wordt daarover besproken. Okay. Je haalt een aantal zaken aan zoals hoge huren. Mm -hmm. um, zou je verwachten dat de huren omlaag gaan? Um, zou dat wijzer zijn? Ik denk dat dat wel wijzer is. Ja. Uh, en dat is niet omdat, om dan in, in ons eigen uh, straatje te, te praten. Zeg maar. maar ik denk uh, dat je dan wel uh, ruimte geeft om uh, beginnende ondernemers uh, de, uh, de kans te geven om een zaak op te Start in Zandvoort. Um, kijk, wij, uh, wij zelf zouden het natuurlijk alleen maar prettig vinden als de huur naar beneden zou, uh, zou gaan. Maar voor jullie staan als een huis. Dus uh, dat natuurlijk is waar is dat prettig. Maar als je terug gaat naar die beginnende ondernemen, dan wordt het, wordt het lastig. Dan wordt dat wat lastiger natuurlijk. En, uh, maar het zou voor ons ook een stuk makkelijker zijn. Je kan natuurlijk steeds meer. Uh, um, kijk, wij hebben nog zoveel dingen in ons hoofd wat we wat we willen bereiken. Mm -hmm. En uh, ja, het valt of staat natuurlijk allemaal met, met, met budgetten. En uh, voor Ons heeft prioriteit dat we alles uh, investeren weer in de collectie. Dus daar heeft de klant direct uh, uh, voordeel van. Uh, hoe uitgebreider ons assortiment is, um, des te beter het weer voor Zandvoort en voor dorp is. Dus dat heeft bij ons prioriteit. En uh, naarmate je vaste kosten omlaag gaan, um, ja, des te meer je daaraan kan, uh, kan gaan doen. Dus het zou alleen maar, alleen maar beter zijn. De vastgoedeigenaren denken daar anders over, ongetwijfeld. Maar, uh, die nou ja, ja dat, zal zeker dat weet worden. ik niet. Want het is natuurlijk nu een heleboel leegstand is daar in Zandvoort. En ja, volgens mij is dat voor de vastgoedeigenaren natuurlijk ook niet bij sommigen maakt dat volgens mij niks uit. Want die hebben daar geen pijn van. Die hebben een iets andere structuur. Laat ik het maar heel netjes zeggen. een heel ander vak weer. denk ik maar niet in. Het is ook een heel ander vak. En laat de discussie maar even voor wat die is. Omdat dat rapport, denk ik, over twee weken aangeboden wordt aan de Raad. En we zien wel wat ze daarmee doen. Ja. Uh, Jullie staan als een huis, is gezegd. Uh, jij hoopt natuurlijk dat de leegstand uh, opgevuld wordt met... Ja. Van alles, het hoeft geen kleding te zijn, maar als het maar kwaliteit is. Kwaliteit, uh, inderdaad. En uh, van mijn part uh, een uh, leuke souvenirswinkel. Uh, um, er is genoeg, um, um, genoeg um, te bedenken, ja. als het ware, he, om een uh, bedrijf en voor te starten. Uh, over bedenken gesproken, uh, wie bedenkt de drie mannetjes bij jullie voor de deur aan uh, de aankleding daarvan? Ja, leuk was dat. Hè? <laughs> We hebben, ja, hij is <laughs> altijd leuk. <laughs> ja, het, is, uh, ja, de, nee, goed, het was een heel spontaan moment uh, geweest. We wilden iets bijzonders... Uh, hè, onze winkel die is in principe al, uh, al vrij uh, ja, bijzonder. We proberen altijd anders te zijn dan alle andere herenmodezaken. En daar, uh, daar hoorden aparte etalagepoppen hoorden daarbij. Uh, ik zat met mijn vader uh, op weg van uh, Tilburg naar uh, Eemnes. zaten we in de auto en uh, we zeiden we moeten een blikvanger hebben. Nou, toen hebben we deze poppen ooit zien staan op een, uh, op een beurs. Dat is van Hans Boot, uh, een, uh, een specialist in uh, het maken van etalagepoppen. En uh, toen hadden we uh, in een fractie van een seconde besloten: van nou, die drie poppetjes die beelden uit wat onze winkel wil uitstralen. Ja. En dat is dat we voor iedere man. Uh, Grote, uh, uh, uh, uh, uh, uh, de man met een, een bijpje. Uh, uh, maar ook gewoon voor de kleine maten: uh, uh, oudere man, jonge man. Uh, we zijn, hebben een heel breed pakket. En die poppen die straalden dat precies uit. Dus nou, we hadden die poppen aangeschaft en die kwamen binnen. En mijn moeder zag die poppen uh, uh, staan toen we ze uitgepakt hadden. En ze zegt: Oh, mijn god, wat hebben ja. jullie gedaan? Ja. <laughs> ja. Ja, dus uh, nou, goed, goed, toen, gingen, ja, toen gingen we zelf ook nog heel even twijfelen Toen dachten we van inderdaad Ja wat hebben we gedaan Want uh, uh, het trokken meteen veel bekijks En uh, ja, toen bleek Prima. dat dus ook een, uh, ja, een schot in de roos te zijn uh, Ik denk dat ze nou Dan overdrijf ik oprecht niet um, Dat ze bijna 10.000 keer uh, gefotografeerd zijn Mensen die gaan ermee op de foto Het is vooral een toeristentrekpleister geworden Want die mensen komen thuis Die staan met die mannetjes op de foto uh, Oké okay, en komt uh, voorbij uh, de watertoren, het strand, uh, de duinen uh, en dan in één keer een foto met die drie mannetjes. gekke mannetjes. Dus de familie die die vakantiefoto's uh, zit te bekijken die denkt in één keer, hé, hey, wat is dat nou? Uh, die lopen vervolgens uh, zelf ook in Zandvoort. Die zien die drie mannetjes staan en die zeggen hé, hey, laten we daar ook mee op de ja. foto gaan. Dus het is een soort, ja, soort toeristen-trekpleister uh, geworden uh, ja, dat ze weer gaan niet kent. Uh. Mooi hoor. Ja, nou ja, dat, uh, ja daarom. Ik, vind, ik vind dat als je, als je door, de, door de passage loopt dan kijk je altijd naar die boebertjes ja klopt oh, ze nu eraan? Ja, ja, ja, ja, ja leuk om te horen leuk om te horen ja, zeker um. Wij zijn er een beetje doorheen, Dave, want we moeten nog verder. Ja, uh, nou, nogmaals gefeliciteerd. Hartstikke en, uh, bedankt. Ook met het grote succes van, uh, van het weekend, zou ik maar zeggen. Ja, nou, hartstikke bedankt. En uh, ik wil nog heel even van de gelegenheid gebruik maken als dat mag. Dat om mag. nogmaals uh, de Zandvoortse klanten die wij hebben en alle mensen daarbuiten. Om die uh, te bedanken. Uh, want dankzij hun hadden wij nooit die 25 jaar uh, uh, vol kunnen maken. En uh, ja, ik hoop er nog 25 jaar bij te zetten. Minimaal. Minimaal. En uh, uh, hoe heet het, uh, zo lang mogelijk met mijn ouders. Want dat is uh, toch ook wel wat waard. We zijn een, uh, een geweldig trio in de zaak. En uh, wij hopen ook dat jullie lang met z'n drieën daar zullen blijven. Hartstikke bedankt. Ja, en en dan voor de taart. Ja, ja een lekkere, lekkere taart was het. <laughs> en die was vers, hè? Die was vers, ja. ja. Hartstikke oh, bedankt. Gegaan. Ja, dit is het uh, stukje 99 dit... uh, Noeun, Loefballonnen van NENA. Er werd hier even gefilosofeerd over welke ballonnen je dan uh, ja. kapot kan prikken. Uh, aangeschoven zijn de Stichting Ons Waterloopplein, Ruud de Wolf en Berry Salt-Schotten. Ja, uh, welkom. Uh, er is nogal wat gebeurd deze week en daarvoor ook over de Baratoren. Uh, ik las in de krant dat jullie juichen nog niet. Nee, natuurlijk niet. Dus even, ook, er zijn alleen maar verliezers hier in deze situatie. Het is ook een trieste affaire. Ik wil even terugkoppelen, Dankbaar dat we uitgenodigd zijn he, voor deze eerste keer. Uh, we zijn ook toen uitgenodigd. Ik ben niet even terug in de tijd. 1994, 1995. Ik weet niet of je wil herinneren. Toen wethouder met uh, Versteeg. En de nominatie is de nominaties de toren Waartelijn. Ja, ja, ja. Ging eigenlijk de pompen afstoten en dergelijke allemaal. En toen was er al even wat commotie en, en, en, en, en ontwikkelingen gaande. En ook niet transparant toen ook. He. Toen hebben we gemeen, jongens, wat is in de hand? We hebben toen een restaurante-eigenaar die zeggen: Jongens, er zit veel meer als alleen maar een toren die verkocht gaat worden. Ja. Of pompen eruit. Uit. Hmm. En toen had we al een heel onheimisch gevoel. Daarom. Op, ja, op, ja. Op, op de Noord-Noordse ja, genau. Ja, genau. <laughs> maar dat is al een, een hele tijd geleden. Een hele tijd geleden, ja. Maar ja. dan wil ik even aankaarten. Ja. Toen hebben wij op een gegeven moment gezegd: jongens, hey, dit, dit, dit, zo werkt dat niet. We hebben toen op een gegeven moment ook volop uh, handtekenactie verzameld. En, en toen bleek dat 80%, meer dan 80% van de Zandvoerse bevolking. die wou die icoon bewaren. De Zandvoortse toren gewoon zoals die is en graag restaureren. Toen al. Ja. Nou, hoe lang zijn we nu verder? We nou, zijn we in, in ieder geval één brand verder. Ja. Want ik weet nog dat ik daar gestaan heb uh, met mijn filmcamera. 2001 toen, uh, is dat geweest. Ja, Toen wees. die. Uh, ja, de boven eten. Helaas in de brand ging. Want ja. het was net voor de opening van het nieuwe ja. restaurant. Ja. En dat was uitstriest. Ja. Uh, Vandaaruit uh, zijn we eigenlijk verder gaan sukkelen. Uh, uiteindelijk komen we tot een, een paar plannen ja. uh, eerst één plan, toen nog een plan en nog een plan um, daar is veel over gestegeld uiteindelijk zijn daar zit uh, het vierde incident hierover hè? Uh, uh, uh, de eerste wethouder die nu bij het GBZ uh, ja. loopt die, die is weg uh, toen viel de, de mevrouw daarna het hele college en ja. nu een wethouder ja. um, is dat raar? Nou, ik niet. Of is uh, dat het gevolg van? ik denk het gevolg van is weet ja, ik denk het ook. Het is van af van duidelijk geweest voor ons als simpele omwonenden, burgers van Zandvoort, dat er hier toch een wat zonderling spel gespeeld is, waarbij eh, belangen van zakenmensen eh, een, een hele belangrijke rol eh, speelt, constant. Eh, dat eh, Hans Cohen, de wethouder, toen is vertrokken. Dat was eigenlijk toch al een beetje een teken aan de wand. Daarna kwam Elisabeth Schallik. Want je noemde net al even de wethouders die vertrokken zijn. Nou, zij was ook van gemeentebelang Zandvoort. En moest helaas, om dat met een platitude uit te drukken. ook aan haar stutten trekken. En dan nu... Zij heeft. Uh... Zij is weggegaan omdat zij niet uh, overeen kon komen met de stelling van haar partij. Ja, ja en correct. toen kwam er dus een minderheid in het college. En toen heeft de VVD dus gezegd... Ja, dan is er geen meerderheid meer in het, voor het college. Dus dat we, moet dan maar weg. Mm -hmm. Nou is dat ook een politieke truc. Want ik heb in meerdere gemeenten zelf ook in de gemeenteraad gezeten. Je laat een college opstappen. Je werkt één wethouder weg. En je komt als college dan terug en benoemt een andere wethouder. En daarmee lijkt de zaak afgedaan. Dit soort spelletjes dat hebben de omwonenden van het Watertorenplein. in de loop der jaren toch wel een beetje doorgehaald. Ik heb ook goede gesprekken gehad met Ko van der Graaf. Een van de projectontwikkelaars. om het zo te zeggen. De eigenaar de van de eigenaar Watertoren. Van watertoren. Ja. En niet alleen uh, eigenaar. Die aan meer... het hoofd staat ja. van, uh, van uh, de Watertoren-CV. Die ook zei: Wij hebben uitstagmatig goede intenties gehad. Ja. met de aanpassing van de Watertoren. de bouw van de Watertoren. Het is. ...consequent door de gemeente tegengewerkt. Dat was zijn standpunt. Ik ben nog niet zo lang woonachtig in Zandvoort... ...dus daar kan ik niet over oordelen. Mijn buurman, Rutte de Wolf, ja. zeer, zeker wel. Uh, dat hier met Demmers... ...eigenlijk een beetje een genante vertoning is opgevoerd... ...komt ook door Michel Demmers zelf. Die heeft zo onverschrokken... Uh, uh, ...pleidooien gevoerd... ...voor uh, het Witte Huisjesplan... ...om het zo maar te zeggen... ...de schattige Witte Huisjes met de rode dakjes... Zelfs de burgemeester... Ja niet Meijer, bestaat het om drie, vier maanden geleden in de Zandvoortse krant te publiceren... ik ben blij dat er nu eindelijk een plan komt met leuke witte huisjes en mooie rode dakjes... dan denk ik, waar zijn jullie mee bezig, terwijl er zoveel commotie is. En om dan even op onze geliefde burgemeester tussen aanhalingstekens terug te komen... Dat dan ik, ik, uw aanhalingstekens. Ja, mijn aanhaling, ja dat zeg ik tussen mijn aanhalingstekens, ik zal dat expliceren. Dan denk ik, hoe besta je het met zoveel commotie in de gemeente... om dan te zeggen, laten we de zaak nou klein houden... Dat is al eens eerder gebeurd dat hij dat riep. En dan denk ik, nee, laat nu de onderste steen, inderdaad, wat de VVD voor altijd al daartoe, nou maar eens boven komen. Nou, daar streven wij als omwonenden naar. Goed, ja, ja, dat is ja, duidelijk. Ik wil even op inhaken, ook natuurlijk. Hè. Er is continu ook gepusht op de plant van Springtij en dergelijke. En er is volgens ons geen gelijk speelveld gecreëerd. Uh, wij hebben het idee dat partijen gewoon bevorderd zijn ten opzichte van andere partijen. Andere partijen zijn later ingeschoven. En volgens ons is het speelveld niet gelijk geweest. Uh, en daar de, is ook de, ons, dus verzoek de, en de WOB ons verzoek geweest aan de WOB. Daar kom geweest. ik zo op terug. Uh, de structuur is. Uh, Han Cowen heeft een, ja. uh, een plannetje ontwikkeld. Laten ontwikkelen. bla. bla, bla. Ja. Er is een hoop promotie over geweest. Toen dachten andere nou, twee dat is architecten. is ontwikkeling. Ja. Ja. ja, is het ook. Maar. Is het raar geweest. Maar ja. toen zijn er, zijn er twee andere architecten zijn daar ook in gesprongen. Ook met een plan. Nee, nee. Ze nee, nee. Nee, nee, nee, zijn erbij gehaald. Ja. Ja. Omdat ja. het eigenlijk. Um, als een als gevraagd zou worden door ja. de gemeente... zou dat kunnen lijken op, al op vriendjespolitiek. Ja. Dus om de, zich in te dekken is er toen al gezegd. Weet je wat? We, we, gaan we gaan doen het twee, jaar, bij. En we twee, we twee bij. Gesproken. Dat en komt spond. bij ons zo over. Ja. Dan komt de hele riedel voorbij. Er ja. sneuvelt van alles. Ja. Uh, na het aannemen hebben jullie een, uh, een verzoek... voor het wet openbaar Tot. van besturen uh, ingedicht. Ja. Ja. Ja. Uh, hoe zijn jullie daartoe gekomen? Nou, we hebben toen al in het begin al van een heel naar gevoel gehad. En terugkomend op de plaat, een beetje een onheimelijk gevoel. Ja. Nou, en dat hebben we het uit. Te, we, hebben, we, we willen gewoon weten wat nou gespeeld is. We hoe, pleiten hoe, voor transparantie en eerlijkheid. En, hoe gaat dat, zo'n zo'n verzoek? Nou, zo'n verzoek dat is gewoon wettelijk. We hebben dat ingedeeld. We hebben gezegd. Oké, okay, wat willen wij weten? Wat is bestuurlijk beslissingen geweest in die periode 2014, 2015? Wat is de correspondentie geweest? Tussen de gemeente, tussen een architectenbureau, tussen codegraaf en dergelijke. Dat hebben wij gevraagd. Hebben we neergelegd? Daar heb ik een ontvangstbrief gekregen. En daarna is het gewoon eh, wachten. Het verzoek was te uitgebreid. We moeten weer wachten. En toen heeft de gemeente gewoon termijnen overschreden. Niet tijdig beslissen. Nou, wat moeten we dan doen? In zo'n geval een beroepschrift indienen. Dus het is niet zomaar dat de gemeente zegt jongens, hier zijn de papieren. Nee, we hebben daar moeten wachten. We ja. hebben twee, namelijk twee WOB-verzoeken ingediend. En het is steeds onholdgroep groepen vanuit de gemeente. Het is te ingewikkeld. Het duurt te lang. En, nou, nu ja, De gemeente eindelijk... heeft een, een termijn die ze moet... Ja, dat hebben ze niet, ze hebben niet tijdig beslist. Maar er zou filosofie in de politiek, wat Wim bestonden wordt te worden geroepen. Rekker. Ja, nou dat gevoel hebben we wel heel sterk. Als je dat gevoel hebt, dan ga je beroepschrift indienen. Ja, hebben we ook gedaan. En eindelijk is het geweest in de ontvangst in september, hebben we een besluit van het gemeente gehoord. Een openbaarmaking van het vhb verzoek 11 april, een gedeelte ervan. En nog niet alles. En Wat, heb je doen, wat hebben jullie toen gezien? Nou, Dat is onder andere wat we gezien hebben. Dat is nou, het is niet alleen maar een kleine pagina. Het zijn 244 pagina's. Ja, ja. Hè? Dus het vergt wel heel wat tijd en moeite om daar iets uit destilleren. Dat, dat ook begrijp ik. Maar, de uh, consequenties uh, ook. Hè? Ja. Ik? Die, de juridische consequenties ook. Om, om dat allemaal te kunnen bevatten. Heb ja, je ja, tijd ja, ja, ja. nodig? Wij ja. hebben nu ook tijd ja. nodig. Maar uh, waar het mij met je om gaat is uh, jullie die in het verzoek in. Ja. Jullie krijgen de, uh, de papieren. Ja. Dus neem ik aan dat jullie hetzelfde hebben gelezen als het college vorige week donderdag. Ja. ja, ja. Alleen jullie zijn ja. daar niet mee de boeren. Nee, het is niet onze taak om daar... Uh, om en wij stappen ook niet op. Zijn. En ik heb ook gezegd, ja. ik, ik vermoed dat een burgemeester erin tegen is en ook andere wethouders erin ja. tegen. Dus de bal ligt nu bij de gemeente. Wij wachten gewoon even af. En er is al zoveel commotie ontstaan. Laat eerst maar even alles dwarrelen naar beneden. Ja, ja. En kijken wat voor volksstappen we kunnen nemen. Um, zou het contact met... Um, met meneer De Graaf en, en Demmers, zou dat de, de overige collegeleden uh, hebben beïnvloed? Dat moet de zaak uitwijzen. Dat moet blijken. Ja. Maandag moet nou, ja, ik, blijken. Heb, ik heb de reactie van uh, van Gertone gelezen en die was nogal pissig. Dus. Ja, ik kan me voorstellen. Is dat ook geen politiek? Ja. Ja. Nou, u ik ik, ik, ik trekt het ja. wel heel erg scherp op spelletjes en ik geloof ook nog wel een beetje in de waarheid van de mensen. Nou, dat, heb ik ook, dat heb ik ook sterk. Ja, dus ik, ik ook hoop een beetje. Tot, uh, <laughs> U zit er heel scheef in. Uh, voor... Ja, ik uh, heb daar toch uh, een ander gevoel over. En ik zal u vertellen waarom. Ik ben de beheerder van de, de site, uh, de Facebook site Ons Watertorenplein. En heb u zei... daar hebben we toevallig wat op ja. gelezen. Ja, ja, we, we okay. op, nou, en daar is door velen, onder meer door u zelf, gezegd. Nou, jullie gaan wel hard een keer daar. En wat dan ook. Dat is nou niet zo elegant op het zomer dat, dat is ook oh. de bedoeling. We dus ik citeren. Ja, kijk, jullie verwijzen eerst naar de uitspraken van de vorige week overleden Eberhard van der Laan. Hè? Ja. Dus uh, daar, daar is wat over gezegd. Dan ja. ook dat, uh, dat meneer Meijer uh, hem uh, citeert, ja. en, althans uh, aanhaalt zijn stelling. Ja. Uh, en dan wordt er gezegd, jammer dat Nick Meijer het nu niet meer kan overleggen met Eberhard van der Laan. Toen dacht ik... Nou, ik zou Eberhard van der Laan als burgemeester ook niet uh, aangehaald hebben... om je gelijk te halen ten opzichte van, laten we zeggen in dit geval de VVD-fractie. Waarom we, moet Eberhard wat van de landen erbij gehaald worden. De man is net begraven. Nee, dat nee, van gaat vanmiddag gebeuren. vanmiddag bezen. Nou, kijk aan. Goed, de, de, de Facebook-pagina, die heeft allerlei ja. reacties. Ik wil nog één ding duidelijk maken. Sorry dat ik jullie onderbreek. De Facebook-pagina is mij wel eens verweten. Nou, dat is geen objectieve journalistiek. En dat klopt. Het is een Ja, Wij zijn woordvoerders. Ja, dat is geen verwijt. Ja, dat is mij wel verweten. Maar ja. er zijn woordvoerders van, van. Wij zijn woordvoerders. ...van de om- en aanwonenden van het Watertoerplein En ik moet daar met die pagina op keiharde manier... ...de belangen van die mensen proberen te dienen. En dat dat sommigen in het verkeerde keelgat schiet... ...omdat het taalgebruik niet altijd even elegant is om het zo maar te zeggen... ...dat kan ik me wel voorstellen, maar het maakt mensen wel wakker. En boos, zei u net. En boos, ja, tuurlijk. want er is veel boosheid ja, in Zandvoort tuurlijk. en dat betreur ik. Ja, ja dat betreur ja, ik ook, die boosheid. Maar, die, Nogmaals, die... dit is gewoon een form, een vorm van uh, achterafkamertjespolitiek. Ja. Het is niet... Transparant, het is niet eerlijk. En daar pleiten we zo voor. Voor iedereen, niet alleen voor ja, ons. Transparantie voor de wil, willen we een heel antwoord hebben. En uh, ik heb nog een vraag opgeschreven. Er wordt nu heel erg naar het college en de wethouders geweest. Maar wijst u ook wel eens naar de raad? Want uiteindelijk heeft de raad besloten ja, dat die, de, de witte huizen moeten komen. Ja, de gemeenteraad, nou ja, dat is natuurlijk nu, nu besloten. Maar is ook die besluit genomen met alle informatie die beschikbaar is? Nou, daar hebben een aantal partijen in de aanloopfase redelijk op gehamerd. Want in de eerste uh, ronde, zou ik maar zeggen, konden alle, planten, alle uh, uh, plannen gelezen worden. Toen is er een hele tijd allerlei veranderingetjes bij allerlei plannen gedaan. Ja. En toen moest er besloten worden. En toen riepen de politieke partijen van hoho. Ho. Wij wilden eerst die verandering zien. Die hebben ze gezien. Ja. En aan de hand van uh, die gewijzigde plannen... heeft men uiteindelijk twee plannen ingediend en mm -hmm. gekozen voor één. Dan zou je niet alleen uh, meneer Demmers het kwalijk moeten nemen... maar ook de raad. Nou, misschien wel. Ja, zeker. Want de gemeenteraad is natuurlijk zo inconsequent als, ja. als maar kan zijn. En dan verwijs ik toch even naar... de gemeenteraad accepteert het plan van Springtij. Oké, okay, de witte huisjes met de schattige rode dakjes. En dan wordt er, gezet, wordt er een motie aangenomen... Tegelijkertijd in dezelfde vergadering waar gezegd... Ja, maar er mag niet dicht tegen de watertoren aan worden gebouwd. Dat vinden wij ook, maar oké. Okay. Dan denk ik, die motie druist lijnrecht ja, in 8, tegen ja, de eerste beslissing ja, van de gemeente. Dan ja, ja, ja. denk ik, hoe consequent en, zijn jullie nou eigenlijk? Ik wil nog even aankaarten ook. hebben. Dus ja, dat is tijds, waar. Ja, we hebben destijds ook met Bierman toen de tijd. oh ja Discussies gehad. Ik de aan praten over de vorige. Ja, de vorige. De vorige we hebben vorige ook we met ouder, veel pijn de en de moeite. hebben wij daar een bestemmingsplan neergelegd. Ja. Hebben wij concessies gedaan en dergelijke. Hebben gezegd, nou jongens, dit is, wordt het allemaal. Daar hebben we geloof ik wel maanden over gedaan. Aangenomen, gegoten. En nu zegt de burgemeester. ach ja, de bestemmingsplan. nou dat hebben we binnen zo. Hè, dat, dat dienen we eigenlijk nou, als een wijziging in Voornamelijk zoals de geweest. Die zegt. het wijziging van het bestemmingsplannetje is een fluitje van de cent. Zo werkt het niet. Nou, die uitspraak die is ja. in de afgelopen jaren al een paar keer door ja. verschillende ja. wethouders. Ja, wouderijen. maar ook de burgemeester heeft gezegd... Oh, dat is er geen bezwaar, dat wordt zomaar. Ik uh, wil, wil er even mee doen, want we hebben nog meer gasten. Ja. Uh, ja. Uh, <laughs> Er ligt u, u wacht met de rechtszaak, heb ik ja. begrepen. Omdat ja. jullie wachten op het wijzigingsplan. Ja, um, wat zou daar de grote wijziging in, in moeten zijn? Nou, dus, ja. kijk, de, de inconsequentie. Ik stel dat je, uh, zoals het plan er nu ligt, een rechtszaak gaat beginnen. Ja, dat gaat dat sowieso, want en, dat, dat vereist was, was, een wijziging eist, ja. van het bestemmingsplan. Ja. En dat is al de eerste grote inconsequentie in dit deel van het betoog. Namelijk, er zijn drie plannen ingediend van Remo de Biaze en van George Polman en van springt er van Kees Draijsma. Eén wordt er uitgekozen... door de gemeenteraad, want daar doe je dan over. Dan denk ik, dat is niet handig... want dat vereist een wijziging van het bestemmingsplan... Ja. dat met zo ontzettend veel moeite... tot stand is gekomen. Ja, maar daar da is da heeft de gemeenteraad... die je ook zien hangen. En die heeft gezegd... nou, dan gaan we zeggen... als het noodzakelijk is... als het noodzakelijk is... dan mag het bestemmingsplan wel gewijzigd worden. Ja, ja maar, maar de noodzaak is er maar. niet. Want de er andere plannen... Ja. Maar, maar is het niet zo dat die twee andere plannen... financieel niet haalbaar waren? Dat is ook, dat is ook niet. Want dat, dat, is, dat is, waar. is wat er, er is wordt gezegd. Naar ja, dat is ook niet waar. Nee, dat is helemaal niet duidelijk. Dat is ook niet waar. Maar... Het is, het is een heel om. Ik, laten we zeggen, jongens, laten we ook eigenlijk. Want het is ja. heel belangrijk dat we op een gegeven moment dat we transparant blijven en eerlijk zijn en dat we ook integer blijven tegenover elkaar. Dat lijkt me heel verstandig. Maar dat is, uh, dat is natuurlijk van alle partijen zo en ja. dat, dat willen jullie Zeker. ook. Ja. Um, nou, de rechtszaak die, uh, die is dan even onderholt. Klopt. Um, waarom weegt het zo zwaar? Dat bestemmingsplan gaat, laatste opmerking, en daar kan je heel even op reageren, dan is het dus eigenlijk zo dat je niet naar de inhoud van het plan kijkt, maar naar de wijziging op het bestemmingsplan. Oh, oh, dat doen wij ook wel, maar dat zijn twee verschillende zaken. Ja. Dat begrijp ik, maar uh, een ander plan valt binnen het bestemmingsplan ja. en daar zou je dan wel mee akkoord gaan. Daar zouden wij niet met grote gretigheid, ja. gretigheid met wel bij akkoord gaan. Oké, er gaat nog veel gezegd worden. Ja, zeker. Denk Ruud ik. Ja. het steeds over de transparantie van alle kanten. Ja, ja. Uh, u heeft de Facebookpagina. Ik vind het toch af en toe ja. wel een beetje te. Ja. Maar goed, dat is uw stijl. Ik dank u voor uw komst. Ja, graag graag. Graag. En mocht er wat uitleggen uh, zijn, geldt Zien we elkaar zeker weer terug. Ja, ja. We gaan niet lang wachten hier. Oké, okay, dank u ja. wel. Oké, okay. prettig weekend. En succes verder en dan met de radio. Wel. Hoe Nee, hey. Was leuk. Nee, hey. ja, we kijken. Moet ze hey, kijken? allemaal nog een keer. is, komen voor, je weer terug. Zet er een uit, maar ja. dat is vanavond. Het is nog lang geen night, het is nog een middag waar nog veel in te doen is. Uh, overigens moet ik u even melden dat het de Zandvoortse Veteranendag is. Ja. Had ik eigenlijk een beetje in het begin moeten doen, maar goed. Dat is in Thalassa en we gaan nu praten over de Bibliotheek Zandvoort. Met Roxanne van de Akker, de directeur. Ja, maar niet klopt. alleen van Zandvoort heb ik het gehoord. Nee, niet van Zandvoort. Is, is dat niet meer? Nou, dat is al lang niet meer hoor. Zandvoort, Zandvoort um, de Bibliotheek Zandvoort is op een gegeven moment, um, dus er was een deel van Bibliotheek Duinrand, heette dat. Dat was een, samen, dat was een samenwerking van Bibliotheek Zandvoort, Hillegom en Bloemendaal. Ja. En een paar jaar geleden is er nog weer een fusie geweest tussen Bibliotheek Duinrand en Bibliotheek Haarlem-Heemstede. Om ja, krachten te bundelen en daarmee gewoon een grote uh, een organisatie te hebben die voor Haarlem en de dorpen omheen mooie dingen zou kunnen doen dus van al die bibliotheken ben jij de directeur ja ja zei ja. je ja. <laughs> nog ja. um, hoe uitziet dat ga je overal eens kijken of heb je een Ivoren Toren en uh, je bestuurt uh, al die ...bibliotheken. Nee, wat, uh, om dit te kunnen doen... ...ken je alle bibliotheken... ...je kent alle mensen in die bibliotheken... ...je kent de dorpen, je, kent, je hebt het netwerk... ...met de wethouders, met de gemeente... ...vaak ook de burgemeester... ...want de bibliotheek hoort een plek te zijn... ...in het dorp die iedereen kent. En ik kan natuurlijk niet vanuit een, vanuit een afstand... Uh, ...zeggen van, goh, wat is handig... ...en wat is goed hier in Zandvoort... ...daar moet ik Zandvoort ja. voor kennen. Dus dat is natuurlijk wel iets waar je veel tijd aan besteedt... Mm -hmm. ...maar ja, dat hoort, dat hoort erbij... Tegelijkertijd hebben we het georganiseerd dat elke bibliotheek zelf ook een vestigingsmanager heeft. Die echt, dan echt de haarvaten van het dorp kent. En weet wat hier speelt. De contacten legt. En op die manier zorgt dat elke bibliotheek, want Zandvoort is heel wat anders dan Bloemendaal. <laughs> Hoef ik niet te vertellen natuurlijk. Nee. Is heel wat anders dan Haarlem. Heemstede. Dus Heemstede. Het zijn zulke verschillende dorpen. Ik woon zelf in Hillegom. Ook weer heel anders. En misschien ook omdat ik in Hillegom woon, zie je gewoon van het belang van kijken. van Wat hoort er bij het dorp, wat past er bij het dorp. Het goede samenwerken met alle partijen in het dorp. Ja, dat is heel erg belangrijk voor een bibliotheek. Om daar goed op aan te kunnen sluiten. Dus elke bibliotheek heeft een vestigingsmanager en een team van mensen wat gewoon de bibliotheek en het dorp goed kent. Kennen is, is mooi. Um... De, de, je wordt gevoed door jouw manager, mag ik ja. aannemen. Ja. Um, zijn er ook gemeentelijke eisen voor jullie? Van je moet daar en daar nou voldoen? Ja, natuurlijk. Daar, daar kan ik me dus wel voorstellen dat Haarlem iets anders wil als Zandvoort. Ja, natuurlijk. Nou, kijk, in grote lijnen is het zo dat er een aantal dingen zijn. We krijgen subsidies van, van de gemeente. En we hebben daar we hebben prestatieafspraken met de gemeente over van wat we doen. Dat begint bijvoorbeeld bij openingstijden. En die openingstijden, die zijn op zich wel grotendeels in de verschillende ja. dorpen hetzelfde. Uh, we hebben een collectie. Maar de collectie, dat is het mooie... We hebben natuurlijk een, als Zuid-Kennemerland een gigantische collectie van meer dan 500.000 boeken... ...waar de Zandvoorten gebruik van kan maken. Die staan weliswaar niet allemaal in de bibliotheek Zandvoort... ...maar via uh, het internet kunnen ze reserveren en zorgen dat de boeken in Zandvoort En dan Zandvoort komen de boeken in Zandvoort. Zandvoort. Ja, en dan worden ze opgehaald. Dat is handig. Kunnen ze reserveren, ophalen, terugbrengen in Zandvoort. Je hoeft niet ergens anders heen. Die collectie is ter beschikking. Er staat een mooie collectie die goed aansluit, of zo goed mogelijk, op de Zandvoorter... Het is dus een iets andere collectie dan die in Bloemendaal. En Haarlem is natuurlijk een hele grote uh, bibliotheek ja. waar we ja, heel veel hebben staan. Ja. De, de hardware, de boeken, ja. daar is uh, wisseling in. Hè? De, ja. de, de een zegt, nou doe mij maar zo'n e-reader. Uh, ja. En de ander zegt, van, nou ik wil nog zo'n ja. pil in mijn handen ja. hebben. Merk je dat in de bibliotheek, dat mensen gaan verschuiven? Ja. Het is uh, zeker natuurlijk een ontwikkeling die voor ons ook belangrijk is. Het is uh, uh, nou, Nog niet zo lang geleden was echt ook wel het idee, en dat merkte je ook binnen de gemeentes, van ja, weet je, het is over met de bibliotheek. Die boeken, dat is klaar. Weet je, alles gaat digitaal. En wat je nou Ik dacht zie, dat dat zo'n een half, drie jaar geleden ja, was. Die, twee, die, twee jaar, ja, ja, ja. Zo, laten we zeggen, zo'n twee jaar geleden. Ja. En wat je ziet, is dat dat dus eigenlijk niet aan het gebeuren is. Je ziet ook internationaal, dat aan de ene kant wel die, uh, die, die digitale boeken een, een plek uh, hebben. En ook hier en daar nog wel wat groeien. Dat zie je ook in Nederland wel. Maar tegelijkertijd zie je ook dat papieren papierenboek, vorig jaar voor het eerst, weer meer, meer verkocht is. Ja. Wat, je dus ziet, is ja, je wil, wat je dus ziet, is dat mensen, en dan gaat het niet alleen over ouderen, of over maar ook over kinderen, dat boek gewoon willen pakken, ja. willen hebben. En natuurlijk is het handig als je op vakantie gaat. De vakantiebieb is een gigantisch succes. Dat je ja. niet meer tien boeken meeneemt in je koffer, maar je eerrieden meeneemt. Ik heb dwarsliggers meegenomen op vakantie. Nou, kan, ook. <lacht> <lacht> kan ook. Die zijn zo groot. Ja. Helemaal top. Ja. Natuurlijk is het handig dat je in de trein, niet met een dik boek, maar met een ieder. Tuurlijk. Het is een beetje de praktische je, kant. Precies. Maar als je thuis op de bank... Met je kop koffie, nou, of je glaasje wijn. Heerlijk dat boek zitten lezen. Weet je, dat merken mensen, dat herken je gewoon. Mijn kinderen, uh, als we op vakantie gaan, daar heb ik ook een iedereder mee, maar ook nog wat boeken. Eerst worden die boeken gelezen, en als die op zijn, leeg zijn. Moeten le we echt niks dan, meer te doen hebben? Dan gaan ze naar de ieder. <laughs> ja, ja. Dus wat je ziet, is dat dat toch. Een, en internationaal, nationaal zit een kentering. Ja, de uitleningen worden, van het papierboek worden wel iets minder. Dat wordt deels goed gemaakt door de, het lenen. Want we lenen dus ook het digitale boek. Dus we worden een beetje gecompenseerd. Hoe doe je dat? Ja, dat zit leek. ik me net af te vragen. Uh, hoe doe je dat? Je bent ja. dit van de bibliotheek. Je hebt een. een, een je hebt je eigen e-reader? Je hebt je eigen e-reader. En vanuit de bibliotheek kan je e books lenen. En die kun je op je e-reader zetten. Nou, krijg ik van leden wel te horen: het kan. Het is niet heel makkelijk. Dus het gebruikersvriendelijkheid, daar wordt hard aan gewerkt. Dat is, dat is een, een digitaal dingetje, toch? Dat is een digitaal dingetje. En je kan natuurlijk naar de bieb komen hoe, om hoe te vragen... Hoe breng je een digitaal van, je boek terug? Uh, je leent een digitaal boek en dat heb je drie weken. En op een gegeven moment is het dan ook klaar. En dan... Uh, dan, uh, dan, dan, dan valt het van je iri eraf en Dan stop je, dan mag je het er niet ah, meer mee okay. lezen. Ja, ja. Dat vraag ik mezelf af. Het ja, boek, ik dacht een boek van als dat moet je terugbrengen, ja. als je een brief van ja. de, je boek moet terug. Ja, uh, maar het, het, het gekke is ook, het is natuurlijk zo, je zou denken van ja, je hebt een e-book en dat kan je dus eeuwig lezen. Maar dan heb je natuurlijk afspraken. Wij moeten afspraken maken met de uitgevers. Ja. Want die zijn natuurlijk ja, ja, daar heel erg. Overigens, wij, hier heeft de koninklijke bibliotheek een belangrijke rol. Dus dat is niet iets wat een, een bibliotheek Zandvoort of een bibliotheek Haarlem ja, afspraakt. Dat ligt op landelijk niveau. De Koninklijke Bibliotheek zorgt dat we een goede uh, collectie hebben op e-books. Maar daar zitten, zijn ook uitgevers die niet willen uitlenen digitaal. Dus dat, dat is echt een, een, een onderhandeling. Ba waar, waar, waarom willen ze dat niet? Uh, ja, omdat ze dat papierenboek, waar ze natuurlijk ook in investeren, wel willen verkopen. Er zijn, er zijn uitgevers die zeggen van, we weten dit boek gaat heel veel verkopen. Uh, papier. Dus we zetten hem niet digitaal. Maar er zijn ook uitgevers die zeggen. Uh, we we, we, we lanceren ze tegelijkertijd. Dus het verschilt. Nee. Het verschilt. Nou, ik denk dat die, uh, die keuze toch wel uh, uh, heel persoonlijk is. Uh, inderdaad, ja. De koffer met boeken weegt en je mag maar 23 ja. kilo meenemen. <lacht> <lacht> uh, ja. ja toch? Ja zo is het. Dus is het. je neemt ja. een paar boeken mee en dan ga je over op de eerridden. Ja. Uh, voor de, ik, ik hoor daarvan op, want ik vind het wel grappig om, uh, om, om, om, te, om te horen dat je een e-reader e boek kan lenen. Ja. En dan wil, wil ik natuurlijk ook weten hoe dat dan weer afgeschaft wordt. Ja. Maar dat is nu helder. Uh, ja. De Zandvoetsbibliotheek. Uh, en voor uh, vragen daarover, ga naar de Bibliotheek. En de bieb. ze helpen je, precies. <lacht> is dat, uh, over de Zandvoetsbibliotheek gesproken, daar is nu nodig over uh, uh, gezegd de afgelopen ja. jaren. Ja. Ga naar boven, ga naar links, ga naar rechts. Ja. Veel uh, te veel, veel te veel weinig. Veel te veel, veel te groot en noem het maar op. Ja. Dus Zitten jullie nu een beetje in een rustig vaarwater, Want de Blauwe Tram is nu verbouwd. Jullie hebben wat gedaan. Ja, nou, rustig vaarwaarde niet hoor. Nog niet? Nee, maar ja, goed, dat ligt ook aan mij. <laughs> we hebben natuurlijk ambities. En die ambities die willen we gewoon nog verder uit, uitwerken. Uh, we hebben geen makkelijke tijd gehad. Met inderdaad het plein, het Blauwe Tram, die nu net klaar is. Weet je, als je een bibliotheek echt in een centrum hebt. En iedereen kent er langs. En het is een gezellige plek waar je gewoon bent. Ja, ja dat helpt. Dat helpt ook in het contact met de zandvoorters. En nu, ja weet je, dit is een plein wat nieuw is. Wat eigenlijk tot nou ja, een paar maanden terug nog uh, was, werd er nog verbouwd en werd er nog gedaan. Dat helpt niet. Nee. Dat helpt niet. Tegelijkertijd, uh, oké, okay, dat is nu zo. We, we zitten er. De bibliotheek zelf is mooi. Ik ben zelf nog steeds niet tevreden. het is dus ook een heel lang proces over de ingang. He, van waar ja. moet je naar binnen en hoe, vind ik ook? Vind ook ik ook hoor. hoor. Ja, je, je, met die vanzelf openslaande deur, ja. dat is nu uh, de, ja. de ingang. Ja, dan loop moet. je door. En ja. dan is rechts de volgende. Uh, ja. De ingang. Nou ja, dan loop je. Nee, je loopt eigenlijk dan via het café de bibliotheek. En ik moet zeggen, het kan beter. Je zou liefst een eigen ingang hebben. Um, nou ja, weet je, dat, dat nog, niet zo, niet, nog niet eens. Weet je, het belangrijkste is. We hebben in de Blauwe tram zitten scholen, zitten kinderdagverblijf, ja. zitten. Ja. Daar wil ik natuurlijk, en daar werken we ook mee samen. Een pluspunt, vindt, is het pluspunt is het natuurlijk straks ook. Uh, ook komt daar, ja. Dus het is een beetje raar om een eigen ingang. Terwijl ik aan de andere kant heel graag met iedereen samen wil werken. Ja. en daar gewoon iets goed mooi neer wil zetten. Dus een eigen ingang. Ach, maar dit zoals het nu zit, hmm, dat kan wel beter. Dat Wat, je via een. Wat zou je graag willen hebben dan? Ja... Ja. toch uh, dat, dat het zichtbaarder is, dat er gewoon in één keer knal duidelijk is. Zo Dat is diep, weet je de de de wel. En daar zijn we trots op. Ehm um, uh, ja, dat het geld gewoon duidelijker wordt, wordt aangegeven. En dat het ook gewoon gewoon... Een, uh... Vind je het lastig dat het uh, door het café moet? Uh, ja, denk ik Dan denk ik aan ook. kinderen bijvoorbeeld. Ja, ook. Vind ik ook. Vind het toch moeilijk. Weet je, het is nu zoals het is. Er maar, wordt gerookt daar ook, hè? Er wordt gerookt. Er in, ook, he? er wordt gerookt er wordt in het café? Ja, in, in, ja. Ja, het is dus... Nee, ze mogen niet in het café roken, volgens mij. Oh, nee, maar in intern... In hoe, hoe straks ze dat... Als jullie open zijn, niet. Nee. Het is geregeld dat je niet mag binnen mijn rookpunt. Dat de hand daarmee ja. wordt gelicht, daar wil ik het even niet over nee. hebben. Nee. nee, maar goed, het is niet ideaal. Ik zou het graag anders willen. Maar ja, weet je, het is ook een beetje roeien met de riemen die ja, Omdat er uh, al, al een aantal, nou, ik kan bijna wel zeggen, jaren over gesteggeld ja. wordt. Van dit moet weg en dat moet ja. groter. En, ja. en, en ik proef nu toch een beetje dat, dat ja. je er nog niet klaar mee bent. Nee. Nee, nee, nee, nee. Dus er wordt nog gestreden. Ja, nou niet gestreden, er wordt gepraat. En er wordt gekeken van oké, okay, hoe kunnen we dit oplossen naar tevredenheid van alle partijen. Vind je daar, ja, vind je daar een, een positieve stem bij de van zijn politiek in? Uh, ja. Jawel, jawel. Ik vind ook met, met de wethouder Gertone, hiervoor met Gerard Kuipers, weet je, dat zijn ja. wel mensen die heel positief in die, in die lijn... Ja, zeker. We willen absoluut het allerbeste. Het allerbeste. Ja, daar ben ik zijn van overtuigd. de positie die een bibliotheek in zo'n dorp kan innemen, hier in Zandvoort ook, die wordt daarin, daar worden we ook wel ingesteund. Ja, je ziet ook wel, kijk, wat ik, uh, weet, de ambitie zit ook in, we hebben nu 3637 leden in Zandvoort. Dat is 22, veel voor... Uh, 22% van uh, de ja. Maar landelijk is het 27%. Dan denk ik, nou, dus we er hebben kan nog wat bij. er nog wel ja, wat ja. bij. Hij moet naar de ja, precies kom. Maar goed, het, het, um, als je kijkt naar het aantal bezoekers voor het eerste voor het eerste half jaar, dan zitten we op, ik moet even spieken nu, zitten we op een, uh, een aantal bezoekers van een, ruim 31.000, eerste half jaar. Oh, dat is niet gek. Nee. Maar het mag meer. Um, Waar het over gaat is, want ik ben vooral, heb ik nu verteld, over de boeken, de collectie, de e-books en het belang van leren lezen. Maar waar we ook naar zoeken is van dat je ook die samenwerking met partijen aangaat. Samenwerking met Pluspunt. Ja. Leuke dingen organiseren in de Biep met mensen die gewoon hun verhalen komen vertellen, bijvoorbeeld. In de oude Biep, ja. aan de, hoe heet het, de busbaan. Dat was een mooie locatie en er werden voordrachten gehouden, ja. muziek werden gedaan. Ja. En dat zijn de dingen waar je aan denkt. Ja, absoluut. Daar wil ik meer mee. Maar wat er nu ook al gebeurt, en dat zijn nieuwe dingen van de afgelopen jaar, is bijvoorbeeld de samenwerking met het CJG. Waarbij jonge ouders worden uitgenodigd om met hun kinderen naar de, naar de biep te komen. Mama Café heet dat. Um, waarbij um, er allerlei thema's worden besproken over voeding en opvoeding, maar natuurlijk ook over leven. Je kunt niet jong genoeg beginnen. Ja. Baby's kunnen nog niet lezen. Maar voorlezen kan altijd is geweldig, ook voor die taalontwikkeling ja. weer. Er is genoeg te doen in de biep dus. Zeker weten. Uh, ga, ga daar langs en kom kijken ja. en praat met mensen. Ja. Sandra, uh, Roxanne, ontzettend bedankt voor je komst en je uitleg. En mochten er een verandering zijn, dan praten we graag met je. We moeten Heel snel een eind aanbrengen aan dit uh, programma. Dankjewel. Ik heb het je wel je vertellen. vertellen je vragen? Vragen? Mag ik Andere ik keer terugkomen. Ja. Ja. We zijn eruit. Het ja. is al klaar. Loop mijn horloge achter. Vrienden. Hoe laat it. ja, is het? het is even...